Net wel met het NOS journaal.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 Op het WK Zwemmen in Shanghai zijn de Nederlandse estafettevrouwen weer wereldkampioen geworden op de x 100 meter vrije slag. Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Marleen Veldhuis en Vemske Heemskerk waren in de finale een halve seconde sneller dan de grote concurrent Amerika. De grote prijs van Duitsland voor Formule 1-wagens is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij finishte op de Nürburgring met maar een paar seconden voorsprong op de Spanjaard Alonso. De Duitser Sebastian Vettel werd vierde en blijft leider in het algemeen klassement. Het weer. Vannacht wordt het in het zuiden geleidelijk droog. Morgen overdag trekt de regen weg met alleen nog wat neerslag in het noorden en oosten. In het zuiden is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. In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 Televisie staat er het eigenlijk net of je een lid van de familie bent. Wie is de dan? Wie Johnny Craikop is? Ja? Een beetje gewaagd grapje, maar dat gaat erin. Je kent Johnny John Craikop niet? Van Johnny en rij. Nou, we hartelijk welkom bij onze show hier. Totaal onbekend. Ja, ik wist het eigenlijk wel. Maar ik was vergeten. Nou, ik heb hem nooit zo sympathiek gevoeld. <lacht> ja, ik zal niet zeggen dat hij niet goed is, dat wel. Nou, hij is eigenlijk de beste volgens mij.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 Transmission. Transmission. Precursion. Precursion. Precursion. Precursion. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone Forge. Entertainment for you. Hold tight, a midnight. Am I dreaming? Or are you beaming? mm nee, nee, nee.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 dat is natuurlijk echt gewoon echt buffelen. Ja. We hebben er van de week één opgenomen. Drie dagen Achter elkaar. nou ja, ik uh, laat ik het zo zeggen ik zit nu al in mijn pyjama. <laughs> ja. je, hoort wel ja. de, je hoort wel eens de vergelijking tussen Joling en Gordon. Klopt dat? Nou...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 En uh, Tatjana ja, is, is een klein, uh, is toch wel een klein uh, moppie die eigenlijk al bang is van haar eigen schaduw. <laughs> en ik ben meer van het, uh, oké, okay, er moeten nieuwe auto's geregeld worden en weet ik veel wat allemaal. En dan bel ik ze en dan, uh, maar ja, dan stuur ik natuurlijk toch wel Tatjana daar naartoe. Ja, die ja. die uh, dan nog even kan roepen, maar buurman wat doet u? <laughs> <laughs> Dat willen ze wel, ja. Ja, dan oh, leuk. Uh, krijg je meestal wel een nieuwe auto. Wanneer gaat het op de tv komen? <laughs> het gaat in uh, uh, september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 Als je eventjes naar www.pettiebrard.nl gaat, dan uh, is er een hele leuke actie. Uh, als je namelijk uh, uh, daar mijn album downloadt, dan kan je uh, heerlijk een dagje bij mij komen varen op de Amstel. Met een wijntje en een barbecue en alles erop en er Nou, gezellig. We gaan hem zeker even kopen. Dankjewel. Betty, okay. dankjewel. En we gaan het leven is een feest draaien. Dankjewel. Oké. hartstikke lief. Fijne avond. hè. Hoi. Hoi. Bye. Nee. Bye. Ze zeggen wat zeggen wat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 Ik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 Baby hey, Ik Frans. En ik geef verwarming veel kopstoot.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 Patronaat Haarlem 21 oktober 2011. En ik denk dat wij er wel bij zijn, hè? Ja, ik denk het wel. We dat is hebben hem gezien sangen. op de bevrijdingspop en hij was toen zo goed. Leuk. Soulman hoorde je? Ja! En we gaan natuurlijk eventjes de evenementen in Zandvoort bespreken. Het is vandaag voor zaterdag 23 juli. We hebben het grote Salsa Festival of Tropicana Festival genoemd. En de uh, ja, Stichting Muziek Festival Zandvoort organiseert deze, ja, dit geweldige evenement met vijf podia's. Dus, uh, ja, het begon dus als volgt: de doorsplein sla, staat La Miss Genta, gasthuisplein Edsel Julia La Banda Loca. Op het de werkplein staat Gerardo Rosales y La Crisis. Op de midden staat de Tropical Sounds en aan het einde Haltestraat staat, Sa staat Sabroso.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 En vrijdag 29 juli om uh, 8 uur s avonds is er een meet and greet met Matsumatsu van OO Gerso. Ja, hij is niet naar Gerso gegaan. Nee, hij zit hij had uh, uh, tijd om naar Zandvoort te komen voor de jongeren uit Zandvoort. Uh, Matsumatsu uit OO Gerso komt naar Zandvoort. En dan uh, zaterdag 13, 30 juli om uh, half 11 is er weer een petterde vuurwerkshow. Uh, dus uh, kom maar gezellig kijken. Jouw vriendinker, kom... okay, Rudy. En als afsluitende dag zondag 31 juli om uh, 3 uur en Meet and Greet met favoriet Roy, favoriete uh, tekenfilmfiguur van Nickelodeon van Roy, Dora. Nee, ik dacht van jou. Zondag 31 juli, volgende week zondag, dus als afsluiter Meet and Greet met Dora. En ja. uh, wil jij naar de kermis en uh, heb je niet zoveel geld, dan kan je ook kort krijgen op kermiskorting.nl. Daar kan je worden voor Zandvoort uitgaan. En dan uh, kan jij voor ja, best wel leuke kortingen naar de kermis in Zandvoort op het Badhuisplein. Alweer een winnaar, een gouden polsrologe. We're bit of een Roemeens chickie Elena en Disco Romantic. Ik neem aan, te uh, is dat zo'n Roemeens chickie is. We hebben natuurlijk Alexander Stan en Ina. Ja, precies hetzelfde. Inderdaad. Maar doet het goed in de hitwereld, hè? Ja. Wat gaan we komende uren doen of komend uur doen? Uh, bij ja, we gaan nog even door. Gaan ja, we, gaan nog een, een door <laughs> we gaan nog één uur door, Entertainment View. We gaan straks even bellen met Zangerines. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Het is zo, uh, het is zo nieuws over hem en hij is zo populair dit moment. Misschien ligt het ook een beetje in de komkommertijd. Maar we gaan hem straks even